ook met het nos -journaal. President Maduro van Venezuela heeft de diplomatieke betrekkingen met Colombia verbroken. Colombiaanse diplomaten hebben te horen gekregen 24 uur het land moeten verlaten. De maatregelen zijn het gevolg van de hulp van Colombia aan oppositieleider Guaido. Die heeft in Colombia het zijn gegeven om hulpgoederen naar de grens met Venezuela te sturen. Ook vanuit Brazilië zijn goederen onderweg. En bij rellen daar, aan de Venezolaanse kant van de grens, zijn volgens een arts zeker twee mensen om het leven gekomen. 18 anderen zouden gewond zijn geraakt. In Italië zijn als gevolg van een storm drie mensen om het leven gekomen. In Frosinone werden twee mannen bedolven onder een muur die bezweek onder windvlagen. In een buitenwijk van Rome viel een omgewaaide boom op een rijdende auto. De automobilisten overleefden dat niet. In Bari is de bemanning van een Turks vrachtschip gehaald. Het schip was gevaarlijk dicht bij het strand gekomen door de harde wind. In de Kroatische havenstad Split bereikten de windsnelheden tot 170 km per uur. Daar bleef het bij materiële schade. Pelawines in het Oostenrijkse skigebied Ammerwald in Tirol... zijn twee doden gevallen... en zeker vier anderen konden onder de sneeuw vandaan worden gehaald. De slachtoffers waren of piste aan het skiën. Het gebied is ook populair bij Nederlandse wintersporters. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Morgen wordt er weer verder gezocht in het gebied. In de Eredivisie heeft de Graafschap... zijn eerste uitwedstrijd van het seizoen gewonnen. Pexholle werd met 3-0 verslagen... Hierveen won uit bij Fortuna. Het stond bij rust 2-0 voor de Limburgers... maar scoorde in de tweede helft vier keer. En Excelsior pakte een punt bij Utrecht. In de Galgenwaard bleef het 0-0. Het weer, het wordt kouder. Het gaat in het binnenland licht vriezen. Morgen is het opnieuw een zonnige dag. En ook na het weekend blijft het zacht. De temperaturen kunnen komende week gaan oplopen tot ruim 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu The Nightwalk. Fasten je seatbelts. Hold on. Hold on. Ik tijd voor een wild ride met de funkiest club en healthvinds. I'm a planner. In 3, 3, 2, 2, 1, 1.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 heads. Radio. Radio. James Malzo. EJ.